Hallo, ik ga even kijken, zijn we live? Zijn we live, live, live? Ja, ja, ja, ik ben live zo te zien. Oké, okay. nou, ik ben het live. Wacht even. 9:50. ja, we zijn live. Het is ongeveer nog een half minuut wachten, dan gaan we live. Stoor even niet aan de achtergrondgeluiden. Ja, we beginnen. Hallo, welkom bij een live uitzending van Bijbel versus Wetenschap. Ik ben David, live uit mijn studio. Welkom. Bij een Bijbel versus Wetenschap Extra. Vandaag hebben we het over het coronavirus en hoe we daarmee om moeten gaan. Veel christenen vragen zich af hoe ze over het virus moeten denken en wat ze moeten vinden van het vaccin. Daar probeer ik vandaag antwoord op te geven. We lezen vandaag Matthäus 24 vers 6 tot en met 13 uit de herziende statenvertaling. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want het ene volk zal tegen het andere opstaan. En het ene volk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnood en besmettelijke ziekten en aardbevingen op verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zult zij u overleven... Aan de verdrukking en uw doden. En u zult door voor alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen, over elkaar, zullen elkaar overleveren en elkaar hazen. Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen verleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie voor zal tot het einde zalig worden. Wist je dat Jezus eens in quarantaine moest omdat hij toen een man met huidziekte had genezen? Laten we beginnen met dat corona echt geen grapje is. En dat, en dat weet mijn oma maar al te goed, want ze heeft het gekregen en is nog steeds ziek. Ik denk dat het belangrijk is dat je de regels niet aan je laarslapt. Want Jezus heeft zelf gezegd... ...dat je de overheid moet gehoorzamen. En ik bid dat de mensen die ongehoorzaam zijn aan de overheid... ...begrijpen dat het geen griepje is. Sommige christenen geloven dat corona aan middel van het beest is. Want de letters van corona vormen de getallen 3 plus 15 plus 18 plus 15 plus 14... Plus 1, en dat is samen 66. En het heeft 6, 6, 6 letters, ofwel 666. En dat vind ik zeker een punt om over na te denken. Maar we moeten ons ook niet bang laten maken. Want in de EO-visie staat... dat een coronacrisis te maken heeft met het einde der tijden. Dat zal ik niet ontkennen, besluit DS van der Geest. Maar hoe die samenhang precies in elkaar zit... daarover is ons niets geopenbaard... Wij moeten slechts blijven bij God's belofte, zoals, zoals ons gegeven in de schrift. Naarmate de crisis langer duurt, worden we christisch, zegt Bains aan het eind van de... Het is langer zegt Beens aan het eind van de... Houd je achter dat de duivel ook uit is om de verdeeldheid te zaaien. Check altijd je bron en neem niets klakkeloos aan. Waaksel zijn is prima, maar blijf je gestand gebruiken. We luisteren vandaag naar het overwinningslied, Zegekroon. omdat Gond de overwinning heeft voor eeuwig, al lijkt dat soms niet.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 Verstilte onrust. Want u draagt de zegekroning. Vul dit huis nu met uw gloei Vul ons hart met heilige. Zo hoort tot u ons woont. en geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkraal. U bent Jezus, de Messias die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem. En... Verslagen, maar u hebt de dood ontroerd. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegen. Zegen gewoon, want u overkomt, u overweldigt, elke uur wordt neergehaald, ieder vrouw heeft een Mooi hoor, echt mooi vind ik zelf. Maar heb je vragen over het geloof of tips? Dan kan je, eh, of wil je iets speciaals vertellen, dan kan je altijd mailen naar david.t.gmail.com. Dit is alweer het einde, maar tot de volgende keer.